9 uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. De Londense. President Trump aan Groot-Brittannië wordt afgezegd. Hij wil Trump niet zien na kritische tweets over Kaan na de aanslagen in Londen. zei de burgemeester tegen de Britse zender Channel 4. Een opmerking van Kaan op Twitter dat Londenaren niet gealarmeerd hoeven zijn, werd door Trump uit zijn context gehaald. Woordvoerder van Kaan reageerde dat de burgemeester wel iets anders heeft te doen dan te reageren op de tweets van Trump.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 In de Randstad is het nu een stuk drukker dan gebruikelijk door het regenachtige weer. Er staan 65 files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging A1 richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelake, 10 kilometer. En dat kost je zo'n drie kwartier extra. half uur vertraging op de A2 Den Bos Utrecht. Tussen Kerkdriel en het uh, Knopendel. zat 8 kilometer file. Ook een half uur extra op uh, de A4 richting Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude rijndijk A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen knooppunt Koormeer en Beverwijk-Oost 9 kilometer. En 20 minuten vertraging. Maar de klapper is nog wel steeds de A15 richting Rotterdam. Twee uur vertraging tussen Leerdam en Papendrecht. Dat staat 21 kilometer. Op het viaduct over de A15 bij Papendrecht is vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld. Op de A15 is de rechterrijstrook en de afrit voorlopig nog dicht. Richting Rotterdam kan je omrijden over de A27 en de A59. Volg je eerst de borden Breda. Maar er staat wel flinke file op die omleidingsroute. Op de A28 richting Utrecht bij Nijkerk 5 kilometer en 20 minuten extra. De A44 naar Den Haag bij Wassenaar ook 20 minuten vertraging. Door het ongeluk bij Papendrecht op de A15 loopt het ook vast op de N214 richting Dordrecht. Tussen Otterland en de aansluiting met de A15 bij Papendrecht 8 kilometer file. De vertraging is hier anderhalf uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Door het centrum van Zandvoort heen sluipen. Onze eigen weerman Lex van den Horen. En een. denk ik, ja, wat heeft hij nou bij zich? Nou, dan weet je. Ja, uiteraard. Je de single van Crowded House als eerste plaat naar het nieuws. En weer van drie uur. Welkom terug, u twee met daarin de volgende onderwerpen. Uh, allereerst gaan we natuurlijk over een tweetal platen weer schakelen. met het circuit Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen tijdens de Pinkster races. En hij gaat ons vertellen wie, de, wie de, voor de race die om tien over de drie zal finishen. Wie daar, gewonnen is. En wat de, wie daar gewonnen heeft en wat er nog allemaal nog staat te gebeuren deze middag. Want het programma loopt zelfs door tot een kleine half zes vanavond. Uiteraard gaan we twee tweede uur ook eens even teelstaan bij uh, tennis-eredivisie. En dan hebben we het over in Nederland. De gemengde teams uh, waarin Zandvoort ook vertegenwoordigd is. En waar we Zandvoort momenteel op een achtste plaats terugvinden. En vandaag uh, spelen ze uit in Den Haag. Daarover later meer. Half vier natuurlijk de evenementenagenda. Uh, en er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En het begint vanmiddag natuurlijk allemaal uh, met, van vier uur met Zandvoort live. Tot nog... Tot 00.00 .00 uur het strandfeest uh, op het uh, strand... Verder ligt nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk nog meer sport. Want er wordt gesport. Ook in, in Parijs. En uh, bijna de wedstrijd uh, van Nadal. Die zal inmiddels afgelopen zijn. Maar ik heb maar één, één beeld dus ja, ja, ja, ja ik moet switchen. Maar ik zou zeggen mm. genoeg. Uh, hockey hebben we ook nog. De European Hockey League. De finales. Zowel, met, bij, in beide, de, zowel bij de dames als bij de heren. Uh, Nederlandse deelname. Dus ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En kijken doe je via web wwwzfm livenl www.zfm-live.nl kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Zal voor een goede middag en geniet van deze mooie uh, pinksterdag Oh, wat het weer uh, zit uh, lekker mee vandaag. En morgen hebben we ook nog een mooie tweede pinksterdag. Dus we hebben helemaal niks te klagen. En dat betekent ook zonnig muziek zo op de zondagmiddag. Wat dag voor deze. Hier is Ryan Pers in de Dodge Vita. music on I love this made in the Dolce Vita Nobody else than you Uh, veel te, te makkelijk hè, voor Raadje Plaatje waarschijnlijk, of niet? Ja, Deutsche Vita, Ryan Paris. Ja, ja, ja, precies, precies. Dat bedoel ik. Nou, dat was het. CFM, <laughs> Race Radio, Pit Report. Pit report. Dankjewel Willem voor deze. Inderdaad, het enige juiste antwoord gegeven. Ryan Paris in de Dolce Vita. We schakelen weer live over naar Willem. Daar op het circuit Zandvoorts, de Pinkster Races. We hebben net een race gehad van de STBC. Hoe is die verlopen? Ja, dat klopt, uh, Race STBC. Ja, we hebben daar uh, twee, nee, zelfs drie keer uh, Safety car gehad. Het was een uh, race over 50. 50 uh, minuten. Echte uh, race tijd, uh, ja. Ik uh, denk dat je daar met de 28 minuten uh, dat je daar uh, voldoende hebt. Die race is inmiddels must, uh, De winnaar daarin uh, was uh, Koen de Wit in een uh, BMW. Waar we nu mee bezig zijn op het Sweetpark dat is een uh, uh, Marsta Race. Marsta MX5. Uh, is dat uh, de Marsta's, uh, maar dat moet de Nederlandse Marsta's. Dit uh, weekend zijn ook uh, de Engelse gasten hier uh, die ook een uh, Marsta Cup hebben. En die rijden eerst een race. Later op de dag hebben we dan nog de Nederlandse versie met een veel groter veld. Die Engelsen rijden een race, nou een race over een kwartier, ja 15 minuten kwartier dus, en die zijn uh, zojuist van start gegaan met aan de leiding uh, de Engelsman, uiteraard Ben Short er ook nog wat Nederlanders mee in dit uh, veld op de tweede plaats vinden we terug uh, even kijken hoor, een Nederlands nummer, uh, Niels van uh, Gommert een derde is om een uh, Engelsman, dat is Ali Bray nou die uh, strijden uiteraard om de overwinning hier compact veld ook, uh, niet zo groot 20 auto's, later op op de dag hebben we de Nederlandse versie van de Masters en dan uh, zien we ruim 38 auto's aan de start en uh, ja dat moet toch al gaan uh, leiden tot een heel mooie race later vanmiddag. Ja, want die uh, Nederlandse competitie uh, van, uh, van de Masters is enorm populair, hè? Ja, die is uh, uitermate uh, groot. Hij Heeft te maken met de kostenplaatje, ook met de uh, auto. Heerlijk autootje valt wat aan te doen. Uh, die zijn nog uh, ja, te krijgen, is een groot woord. Maar tegen een redelijke prijs aan te schaffen en het racen... Uh, is ook goedkoop gehouden omdat er weinig toegestaan is, is een universele band uh, ja, die iedereen dezelfde banden koopt. Daardoor, uh, die banden zijn ook iets uh, goedkoper uh, daardoor. En vandaar dat het nog leuk is, uh, dat reizen. vorig jaar uh, uiteraard vorig seizoen. De kampioen in de Mazda-klasse die kwam uit zo'n volgende jury van Zwijver, Die doet nu wat hoger op in een uh, BMW dat hij raced. Maar ja, dat start is uh, uitermate groot. Blijft ook groot. Uh, we zien dat al uh, lang En net wat ik zeg, vanmiddag zien we er ook weer uh, ruim 38 van startkaart. Ja, doet hij uh, bekende van uh, CFM Zandvoort, uh, Tim Koemans, doet hij ook mee? ook die doet mee. Uh, ja. En als je zegt uh, een veld van 38 auto's. Uh, ik moet het even uit mijn hoofd doen. Maar wat ik gezien heb, uh, dacht ik dat hij als 18 de, de kwalificatie had uh, volbracht. Dus ja, kansen om verder naar voren te gaan voor hem uiteraard. Hij heeft er in ieder geval minder vorm als achter. <lacht> 30, uh, ja. ja, nee, ja, dat is waar. Ja. Dat, dat, dat geeft aan dat je toch wel aardig bezig bent als je er meer achter je hebt dan voor je. Ja. ja, dan hebben we ook nog de Marcel Albus Memorial uh, Trophy, ja. wat kan je daarover vertellen? Dat is uh, Formule Fort, uh, Marcel Albers, uh, ja, een van de talentrijke Nederlandse racers in het verleden. Helaas uh, tragisch uh, verongelukt uh, in Truksen uh, toen hij de stap had gemaakt van uh, Formule Fort naar Formule 3 was daar ook al uh, succesvol in die uh, Formule 3. Maar helaas uh, ja, in Truksen om het leven gekomen bij een ongeluk. En Marzo Albers uh, ja, werd gezien uh, toen de tijd.. ...als het aangestormend uh, talent die ongetwijfeld uh, Formule 1 uh, zou gaan halen. Nou, zover is het helaas uh, nooit uh, gekomen. Albers, uh, die eigenlijk al jaren geëerd werd hier uh, door zijn vader... ...tijdens andere evenementen, was uh, tijdens de Masters op Formule 3... ...het werd er altijd door de vader van uh, Marcel en van Albers ...aan degene die in Formule 3 uh, tijdens die race de snelste ronde gereden had... Daar werd dan de marcel albers trofee aan uitgerijkt. En nu hebben we bijvoorbeeld een kort race. de, de Marcel-Albers Memorial Race. Nou, mooi dat het ook dit weekend weer plaatsvindt op het circuit Zandvoort. Heel veel plezier daar nog, Willem. En straks komen we uiteraard weer bij terug voor het vervolg van de races. Oké, okay, tot zo. Tot zo, dat was Willem van Ezen vanaf circuit Zandvoort. En hier is de single van Will to Power in Baby, I Love Your Way. C'est Saint-Blanc. A vous, peignoir, que c'est troublant. A oh, oh, oh. vous, c'est troublant. De vitamine Shortje van vanmiddag zijn we weer terug, uh, Albert-Jan. Jorgen, Jillen, Klerk en Edelen. Heerlijke zonnige zomersmuziek op de zondagmiddag bij CFM. Ja, we gaan eens even weer sporten. Nou, wij zelf niet hoor, maar we volgen vanmiddag wel op de voet. Onder meer de European Hockey League. Ja, even voor de luisteraars die niet helemaal thuis zijn in het wereldje van de Europa Hockey League. Het is een soort Champions League voor clubteams in uh, Europa... en het werd, werd de afgelopen drie dagen verspeeld met vandaag de finales... met Nederlandse deelname. Vandaar dat ik even terugkijk naar gisteren naar de halve finales. Allereerst de heren. De hockeyers van oranje rood hebben gisteren de finale bereikt van de Eurohockey League. De Brabantse ploeg was in het Belgische Braschaat... veel te sterk voor Wimbledon uit Engeland. 8-0. Na het eerste kwart leidde de ontketende ploeg van coach Lucas Judge al met 4-0... De treffers van Oranje-Rood kwamen op naam van Mink van der Weren twee keer... Joep van de Mol, Teunbeins, Niek van der Schoot en Jelle Galema... Milan Baal en Benjamin Stansel. Oranje-Rood speelt vanmiddag de in de finale tegen de verrassende Roadwise Kullen dat in de achtste finales in april in Eindhoven titelhouder Kampong uitschakelde. De Duitse ploeg was gisteren in België met 5-3 te sterk voor de thuisploeg KHC Dragons. Roadwise uh, eindigde in de European Hockey League tot dusver nooit hoger dan een vierde plek... Oranje-rood viel een maandje geleden buiten de play-offs om de Nederlandse titel. En met een triomf in de Euro Hockey League wil de club uit Eindhoven het seizoen alsnog waardig afsluiten. Straks daarover meer. Dan naar de dames. De hockeysters van Den Bosch hebben gisteren voor eigen publiek overtuigend de finale bereikt voor de Euro Hockey League bij de dames. De titelverdediger versloeg het Engelse sub. Serbitian HC met duidelijke cijfers, 7 tegen 1. Aanvoerster Maartje Palmen, die haar laatste nooit speelt... voor de Brabantse club, kwam drie keer tot scoren. De andere teffers waren van de superieure thuisploeg... kwamen op naam van Margot van Geffen twee keer... Sian Keil en Maartje Krekelaar. Den Bos speelt maandag in de finale tegen de UHC Hamburg... De Duitse ploeg won in de andere halve finale van Amsterdam. Na de reguliere speeltijd was de eindstand 2-2. Hamburg zegevierde in de shootouts met 3 tegen 1. Amsterdam had de nederlaag aan zichzelf te wijten. De Nederlandse ploeg gaf in de slotfase een voorsprong van 2 tegen 0 weg. Voor Amsterdam kwamen Charlotte Vega en Kitty van der Malen tot scoren. In de laatste minuut bracht Celine Wilde de gelijkmaker op haar naam... en die klap kwam de ploeg van coach Rick Matthijssen in de shoot niet meer te boven. Maar goed, vanmiddag dus de finale van de heren. Morgen die van de dames en uh, straks... Verderop in dit programma meer over de European Hockey League. Tot zover het uh, sportnieuws en dan uh, zo dadelijk de evenementenagenda. Want ja, Zalvertal Live gaat in ieder geval om vier uur van start, toch? Klopt. Klopt, oké. Okay. En er zijn nog veel meer andere leuke evenementen vandaag en de komende dagen. Dus blijf ook daarvoor luisteren naar CFM, Marius, Kelvin Harris en Slides.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 Carrying hey. out my diamond while I'm hopping out of spaceship. She's yeah. your information, take vacation to Malaysia. Yeah. Oh. You my baby, the pop up, she flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Yeah. Walk in my mentor, 20,0 20 painting Picasso. Hey. Bitch, it be different, Devin with niggas like a nacho. Woo. Took off a pen and diamond, dancing like Rip Ricardo. Yeah. She having it with the color working on the bachelor. Gosh. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Woo. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of the nice. Try on all your knives like this right. Put some spots De, de ziel van Kelvin uh, Harris en uh, Slides. Jawel, het is uh, half vier, de evenementenagenda. Daar komen ze weer aan, de evenementjes. Nou, ik bent natuurlijk van harte welkom tot, tot de 11 juni voor uh, in het uh, Zandvoortsmuseum. Want daar is momenteel de tentoonstelling Circus Zandvoort te bezichtigen. Dat speelt zich natuurlijk allemaal af in het Zandvoortsmuseum. En nog tot 11 juni. Ja, en vanmiddag vanaf vier uur, Rob zei het al... Uh, dan barst het feest los op het strand en dan hebben we het weer over Zandvoort Alive... Van vier uur vanmiddag tot en met 12 uur vanavond. Voel het warme zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijke vers gemaakte mojito opslurpt. Heel goed, zand, Zandvoort Alive. Zorgt namelijk weer voor een stranddag die je in ieder geval alvast... Uh, kan gaan beleven vanaf 4 uur. Je geld kan je je zak houden, want de toegang is gratis. En ik zou zeggen, laten zomer maar beginnen... op het Zandvoortse Strand met Zandvoort Alive. Vanaf 4 uur, en waar speelt, speelt zich dat allemaal af? Strandpaviljoen, Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee. En dan hebben we het over de boulevard Bernard, Strandafgang 14 en 15. Zandvoort Alive vanaf 4 uur. Dan gaan we naar maandag. Dat is een terugkerend evenement en dan hebben we het over Ayuma... Een uniek evenement waarbij toprestaurants zich out of the box bij Ayuma... op het Zuidstrand van Zandvoort presenteren. Ook op deze 5e juni is het weer het geval vanaf 6 uur. En op 5 juni is het de eer voor Truffles Rock'n'Roll. En dat is dus een van de zeven restaurants die ze tijdens het voorseizoen... een avond komen hosten als gastrestaurant bij Ayuma. U bent vanaf 6 uur die 5e juni welkom en u wordt ontvangen met bubbels. De start is vanaf 7 uur en het kosten zijn 39,50 euro... inclusief de bubbels. Dan begint om 6 juni de wandelvierdaagse, de Zandvoortse wandelvierdaagse. 6 juni van 6 uur tot en met 9 juni, 8 uur. Kom en wandel mee tijdens de Zandvoortse wandelvierdaagse. De start is de eerste drie avonden om half 7... vanaf de Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan, nummer 14. En de laatste avond is de start vanaf het Kerkplein om half 6... voor zowel de 5 als de 10 kilometer... Bij de start inschrijven is het ook mogelijk en het kost dan 6 euro. In de voorverkopers, heb ik begrepen, zijn ze een euro goedkoper. En dat is dan, daarvoor moeten ze zich vervoegen bij de Bruna aan de Grote Krocht, dan wel bij mevrouw Miesbeek, dan wel bij mevrouw Joustra. Dan gaan we naar het uh, komend weekend. De, uh, van 9 juni tot en met 11 juni is het weer tijd voor de DNRT Racing Days op het Squizantvoort. De DNRT Racing Days zullen volgepakt zijn met spannende races... en de wedstrijden worden verreden door raceklassers uit de DNRT breedte Series. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. De entree is gratis op het circuit Zandvoort. 9 tot en met 11 juni de DNRT Racing Days. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen op het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. En ook op 9 juni is het weer tijd voor de traditionele Theo Hilbers vismaaltijd. Op een vrijdag 9 juni gaan we weer lekker smullen op het gezellige Gasthuisplein. Vanaf 6 uur op die 9 juni wordt daar een heerlijke maaltijd geserveerd. De maaltijd zal worden verzorgd door kroonvis en door leden van de folklorevereniging De Wurf. Het nostalgische evenement heeft zijn oorsprong gevonden in 1970... en werd door weilend Theo Hilbers tot 1986 elk jaar op het Gasthuisplein georganiseerd. En dit jaar zal zijn zoon Erwin Hilbers het stokje voor de zevende keer... overnemen samen met kroonvis. Het wapen van Zandvoort en de Wurf en weer een gezellig evenement van maken. De kaarten zijn 14 euro. In ieder geval krijgt men een lekker voorgerechtje. Een geweldig mooie moot kabeljauw met salade en toebehoor en een consumptie. De kaarten zijn te koop bij de VVV Zandvoort, de Bruna... en de grote, het Zandvoortsmuseum en het wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Dat een culinaire vismaaltijd. Dan gaan we op 10 juni, dan wordt er weer gebridged op het strand. De traditionele Strandbridge Drive. Ieder jaar organiseert de Stichting Zandvoortse Bridge Activiteit en het Strandbridge-evenement. Wandelend langs acht strandpaviljoens wordt de hele dag bridge gespeeld. Deelname aan de Strandbridge bedraagt 55 euro per bridgepaar... inclusief koffie en lunch. De opbrengst van deze bridge drive wordt besteed aan goede doelen in de regio. Strandbridge staat voor een dag vol gezelligheid en speelplezier. Dat allemaal op 10 juni, uh, de, strand, de traditionele strand Bridge Drive, al hier te Zandvoort. En op 11 juni is het weer tijd voor de Zomermarkt. Die begint s morgens om 10 uur en die duurt tot 6 uur. Meer dan 300 kramen en een scala van straattheater... moeten het succes van de voorgaande jaren even naden. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkten is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort... Het hele centrum van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkten... weer vol met kraampjes in de Zandvoortskleuren blauw en geel. Dat allemaal op 11 juni van 10 uur morgens tot 6 uur in de namiddag. En we kijken alvast even vooruit naar het EK Zandsculpturenfestival... dat op 12 juni gaat beginnen. Op maandag 12 juni gaat het Europees Kampioenschap... een Zandsculpturenfestival in Zandvoort van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden... van ongeveer 3 bij 3 bij 35 meter hoog... Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein... wordt 200.000 uh, speciaal zandsculptuurzand gestort. Aangezien Zandstrand niet geschikt is. En ik kan u, het is echt een aanrader... om die carvers, want zo heten die mensen die dat doen... Uh, aan het werk te zien. Vanaf 12 juni dus het EK Zandsculpturenfestival te Zandvoort. Zo, weer uh, voldoende te doen de komende dagen. Ja, Albezjan, daar komt hij weer aan, hè, je plaatje. Ben je nou weer blij? Nou ben je weer blij. Nou ben je weer blij ja, Oké. The sound of Philadelphia! ...kwaar ineens weer helemaal terug... ...met deze prachtige nieuwe single Cloud9. Ja, zodra we gaan weer live schakelen naar circuit Zandvoort... ...maar eerst even een ander bericht. Een update, dan hebben we het over de European Hockey League... ...de finale tussen Oranje-Rood en roadwise Kullen. De eerste kwart is net afgelopen en de tussenstand is nog 0-0. Dan gaan we naar de Eredivisie Tennis Gemengd. Vandaag speelt Zandvoort uit tegen de Metselaars... Tussenstand momenteel 4-0 in het voordeel van Zandvoort. Dus die winst is binnen. Het is even Dat zijn zes partijen die er in totaal gespeeld gaan worden. Dus, het worden. dus vandaag gaat de winst naar Zandvoort. Gelukkig naar het gelijkspel van gisteren dan, hè? Klopt. Ja. Ese secreto nan de coscativitos, ese secreto, camino por la capa, me siente enamorado. Me siente enamorado. Me siente enamorado. Me siento enamorado, me siento enamorado. Ik heb een flechtap ik mi een hart. Maar ik ben niet voorzien, en ik heb Ik heb een ik Me je dat Me je niet Me siento enamorado Ay, Me dat oh. oh. sí, ik oh. oh, yeah. Ay mira meer mi amigo aquí uh -huh. Sin dat ik Soledad niet acabando con su vida dat ik je niet salida Ay, nog zo'n tão fracas. Nou, die bad jongen era zingeraakt. Zo, zo'n Zomers klank en klanken zo op de zondag uh, bij CFM. Vicento Amarato. CFM Race Radio. Everybody. Oh, Report. Pit Report. <laughs> ja, we gaan weer uh, luidschakelen naar Circuit uh, of Naar uh, Willem van Lies in de Pinksterenasers. Gezellige boel daar. Ja, zeker, uh, joh. Dus geniet uh, hier een lekker zonnetje. <laughs> Toch wel aardig wat uh, mensen rondom het circuit. Ja, altijd uh, leuk. Niet in verhouding tot wat we twee weken geleden hadden, maar. Gewoon gezellig hier. En we hebben leuke races. Want, uh, ik zei het al net, hadden we een uh, race voor de Mazda kampioenschap kampioenschap. dat is uh, strijd van begin tot eind. En ja, als het volbouw is voor de race die we later op de dag gaan zien met uh, 48 van die Masta's, Dan kunnen we onze uh, lol nog op... De race werd uiteindelijk gewoon door de Engelsman Ben Shaw. Nu zijn we bezig met een race over 20 minuten... de Marcel Albers Memorial Trophy. Formule Ford zijn dat. We hadden daarin een hele leuke strijd tussen de eerste drie. En de eerste, dat was Jaap Blijleven, Nederlander... die op kop rijdt in zijn Formule Ford met grote jumbo letters erop... ...om ons nog even te herinneren aan het mooie weekend van uh, twee weken uh, geleden. Op de tweede plaats hadden we uh, Connor Murphy... ...en op de derde plaats, heel dicht daarachter, de Duitse Klaus Dieter Heckel. Nou, uh, de nummers twee en drie, uh, ja, die zien we niet meer in komen. In de hans en uh, zijn open auto autos formule-auto's haakten de wielen in elkaar... Daar een crash voor de tweede en derde op de baan. En dus we gaan nu achter de safety car verder. Oh, Albert oh Jan? Ja, ik neem het nog... over. <laughs> <laughs> Je zit een hockeyleague ondertussen ook te bekijken. Hè? Dus, ja, okay. Goed, maar uh, in ieder geval de race verloopt voorspoedig. Het uh, is best wel een aantrekkelijk deelnemersveld, hè? Nou ja, voor spoedig achter de 70 car nu met die uh, Formule Forts. Uh, het is even afwachten hoe het is uh, met de twee uh, rijders uh, die de wielen in elkaar haakten in de hans Enspoort. Uh, maar met nog een minuutje op tien uh, te gaan in deze race, uh, hoop ik uh, dat de baan zo weer gegeven wordt en dat we verder gaan met de strijd op de baan. Oké, okay. dan komen we straks weer bij je terug voor uh, de uitslag van de Marcel Albers Memorial Trophy. Bedankt, zover. Dus juist Willem van deze live vanaf het Circuit Park, Zandvoort. En Willem is een fan van Elverville. En dan. Uh, ja, de single Forever Young. Want hij denkt dat hij voor altijd jong blijft. Nou, dit was even een andere plaat van mij hoor. Dat sounds like a melody. En hier is Chris Captain, een Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear.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 De single van Chris Kapp en een Englishman in New York. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur met deze van fans Joy. Hier is je nog een keer, Riptides.